De doodstraf van de Iraanse rapper Touma Salehi is geschrapt. De rapper werd in april tot de doodstraf veroordeeld voor het verspreiden van propaganda. Maar volgens een advocaat heeft het hoge rechtshof in Iran die straf ingetrokken. Hij was al vrijgelaten. Touma Salehi uitte in zijn tekst een felle kritiek op het regime in Iran... en steunde in 2022 de protesten die uitbraken na de dood van Massa Amini... Zij overleed nadat ze was gearresteerd omdat ze geen hoofddoek droeg. Of de rapper nu een andere straf krijgt is niet duidelijk. Bij een ontruiming van een huis in Helmond heeft de politie voor een kwart miljoen euro aan drugs gevonden. Volgens Omroep Brabant gaat het om MDMA, cocaïne, speed, ecstasy en hash. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Twee verdachten zijn opgepakt. De KVB krijgt waarschijnlijk een boete van de UEFA. Oranjefans gooiden gisteren tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk... meerdere keren drinkbekers op het veld. Onder meer toen Antoine Griezmann een corner wilde nemen. Ook Franse supporters gooiden bekers op het veld. De UEFA begint vandaag een onderzoek. De boete volgt waarschijnlijk over één of twee dagen. Eerder dit EK kregen Albanië en Servië al boetes van ruim 4.000 en 12.000 euro... omdat supporters spullen op het veld gooiden.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 Just Let me dance. It makes me wanna go. Every time I hear the song, it makes me wanna go la like that. All the four bounce around. It makes you wanna go like that. Every time I hear the song, it makes me wanna go la like that. All the four bounce around. It makes you wanna go la like that. It makes me wanna go la like that. It makes me wanna go la like that. It makes me wanna go like that, like, that. Like. Ja, de man die altijd hier in, in Zandvoort op de circuit aanwezig is in La Fuente. En had het over ratatata. En uh, ja, we gaan uh, zo uh, nog eventjes lekker verder met wat muziek. En dat doen we met uh, uh, Roxy Dekker en uh, we hebben wel over een sugar daddy. Loop in de stad, ik heb u mij in mijn en ik ben nog op zoek naar een plus Jij hebt vast een hele dikke pak Maar toch leef je vanavond lekker mee Je staat niet op de lijst, dus sta je bij mij Je vraagt me om een bandje en muntjes voor een drankje Gratis in de VIP, jij voelt je de shit Schat, drink maar van mijn fles, alsof jij het hebt gefixt Vanaf ben jij de Maar van mijn fles Alsof jij het hebt gefixt Vanaf ben jij de best Roxy Dekker en uh, Sugar Daddy. En uh, we, gaan, uh, ja, we gaan er nog eentje doen en dan uh, komen we zo weer uh, bij u terug natuurlijk. En uh, dat gaan we doen met uh, even kijken. It doesn't have to be this way. En uh, dat allemaal van de Blow Monkeys. Ja. Yeah. Doesn't have to be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 The door. You don't wanna ask for more. You gotta ask for more. For society, I'm gonna take our tip for Ja, so, uh, yeah, het it, uh, it, uh, it doesn't have this way. Ja, uh, yeah, voor mij hoeft het ook niet. Maar goed, het uh, is niet anders. Hallo, hallo, ben ik, ik, ik opa? Ja, je bent open. Ja, mooi man. Hey, we zitten midden in Q1 van de kwalificatie in uh, Spanje. Ja, dat vind En uit, uiteraard uh, zijn wij de race aan het volgen. Ja, Q1. Er is nog niet zoveel over te zeggen eigenlijk. Uh, wat uh, op dit moment... Uh, nou, dan gaan we verder naar het volgende plaatje. Ja, om half wat uh, op dit moment uh, de stand is. Leclerc op uh, 1, Verstappen 2, Norris 3 en Sainz 4. En uh, Russel op 1. Op P5. Dat is de top 5 op dit moment van de Q1 kwalificatie. Nou, helemaal geweldig. En hier op het circuit van Zandvoort waar zijn we bezig met de historische Grand Prix. En het is, uh, even kijken, 12 minuten over 4. En momenteel, u hoort het misschien op de achtergrond, is het de historic Formula 2. Van de Formule 1 naar de Formule 2 race 1. En het is een race over 25 minuten. Goed, en verder eens even kijken. Um, uh, gaan wij zo Randall Lawson bellen naar de volgende plaat. En dan gaan we gaan daar eens... Nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, we niet. Rob die gaat eens even gezellig met hem babbelen over het laatste uh, race uh, Nieuws. Ja, dat is wat hoor, Benno. Dus oh ja, nu al. Lekker, Lekker blijven luisteren. Dat <hijen> oh okay. hoor je vanzelf. Nou, nou ja, nog, uh, nog vijf minuten te gaan in Q1. ook die houden we in de gaten. Muziek. Ja. En wat? Uh, ja, dat, uh, dat wordt uh, lekker uh, van de Bruce uh, Springsteen. Oh ja, lekker. Ja, lekker My Hometown. Oh. My own time. I mean, streets with whitewashed windows and vacant stores. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing. Zis ik jou Lekkere, lekkere muziek van... Uh... Bruce Springsteen en uh, My Hometown. Speciaal ja. even gedraaid voor uh, Hans Botman. Ja. Onze collega die gaat ook uh, naar uh, Bruce uh, toe. Dus uh, heel veel plezier op als Hans uh, daar. Ja, en neem een interview tof. af. Ja. Zou wel leuk zijn voor ons ja, uitzending. Neem, neem hem even mee naar de studio. <laughs> <laughs> ja. Morgen of zo, weet <laughs> ja, je wel. Ja, ja, ja. Nee, we zitten in de, de Q1. Het laatste, laatste ja, stukje. Aan de, aan de telefoon hebben we natuurlijk uh, randeld. Ja, uiteraard gaan we daarvoor naar het theater van de autosport. Wat uh, Rendel, jij zit ook te kijken, hè? Goedemiddag. Goedemiddag, ja, we zitten aan het kijken hier. Ja, dat is een, de, de laatste seconde van Q1, zeg maar. Dus het is weer spannend voor een heleboel jongens. Zeker, en ik... ja. Ja, wie zijn die jongens? Ben ik wel benieuwd daar. Waar we nu zitten, hoeveel we rijden? Ja, wie valt er op dit moment af? Nou, Sergeant, Senoda en Ricciardo liggen er sowieso denk ik wel uit. Ze zijn nog op de baan hoor. Er kan nog van alles gebeuren. Het zit enorm dicht bij elkaar. En Hamilton zit nu in een snelle lap. Dus we gaan even kijken wat hij aan het doen is. Um, ja Ja, te zetten hem op 1 op het ogenblik. Ja, het is pas Q1 hè? dus het zegt nog helemaal niks. Maar Ricciardo, daar gaat het om. Die zit er wel buiten en die zit er nu wel heel dicht op hoor. En die gaat... Ja, het kan! Het kan dat hij erbij zit ja, in Q2. Ja Ja, het kan! Het kan! Ja, dus, dus... Uh... Nou, het kijken wie we bij Alonso moeten doen, hè? Nou, nee, Ricciardo ligt er alweer uit, hè, op dit moment. ligt er alweer uit? Oké, wij hebben een kleine vertraging. in Beverwijk, hè? Ja, wij zitten hier op het circuit, dus we hebben een rechtstreeks lijntje. Vandaar. ik zie het Hé, maar ja, nee, Benno zit ook naast mij natuurlijk, hier in de mooie studio. Hé, Benno? Ja, ja, ik ben er nog. Wat ben jij stil? Ja, ik zat even ingedut. Oh, nee, dat geeft niks. Is het zo erg, Benno? ja, Oh, het is vreselijk. Uh, ik <laughs> zet een beetje laag in mijn suiker. Ja. Oké, dus, dus, maar uh, okay, uh, ma ma maken ze niet zoveel de wipes al voor dan? Uh, uh, Daar word nou, je blij uh, uh, toch wel, uh, wel wakker uh, van. Het, uh, het pitgebouw dat trilt uh, bij en staat op zijn grondvesten te, uh, te schudden bij, uh, bij momenten. Uh, als hier de motoren gestart worden. Dat is gigantisch. Dat is ja, heerlijk. Echt... Oh, ja, dat, uh, dat ga je morgen allemaal meemaken, Random. Want ja. uh, dan ben jij weer uh, op het circuit. Uh, ja. en, uh, nou, we zijn natuurlijk reuze benieuwd uh, wie jij allemaal gaat ontmoeten. Wat verheug je eigenlijk ergens op? Nou ja, sowieso een paar mensen even te ontmoeten die ik al een tijdje niet gezien heb, dus die, die ga ik even lekker mee babbelen. Ja. Uh, ik heb begrepen dat Arturo Massario er ook is. Nou, dat, dat, nou, dat, heb dat ik is grappig. Nog... Michel Blekemolen vroeg er ook al naar, uh, naar deze man. Oké, oh, uh, oké. Okay, okay, okay, kan, nee, ja, kan, kan je even uitleggen wie dat nou is? Want iedereen wil nou, hem blijkbaar die man spreken. Nou, Arturo Massario is uh, de cowboy van de Formule 1 geweest in de jaren 70. Uh, heeft natuurlijk voor topteams gereden. Ferrari, uh, andere teams. Maar hij heeft ook zijn eigen Formule 1 team gehad. Dat was Privateer die zijn eigen auto's ging maken. Zo. Het kon allemaal in die tijd. Ja. En uh, heeft gewoon uh, met de Messario 01 en 02 gewoon Formule 1 gereden, jongens. Uh, maar, laat het zo zeggen, Arturo Messario is een man. Gaf het een uh, sturen en vier wielen en hij ging hard. Dus hij heeft in uh, de duizend kilometers gereden, een hele mooie toertijd, uh, zeg maar, die echte sportscars. Hij heeft Formule 2, Formule 3 gedaan, Formule 1 gedaan, uh, toerwagens gedaan. Ja, en en ja, hij loopt nog steeds met zijn witte cowboyhoed op. Dat was hij onbekend. Ah. En, Geweldige ah, man. Geweldige man. Dat, geweldige man. dat en, is uh, makkelijk te herkennen natuurlijk. He. Nee, een echte Italiaan. Weet je ook. Oh. Is ook echt zo'n... Ah, maar ja, die paardpij is goed hè. Dus, <laughs> dat zijn ze gewoon die moet, je hebben, die moet je erbij. Dat zijn kleurrijke figuren. Ja, zeker. En hij raced nog steeds hè. Ik hoop dat hij het weekend ook aan het rijden is. Dus, ja, hij schijnt hier maar, te zijn. En, ja, hij te uh, hem al vroeger vroeg naar, dus, uh, ja, wow. ja, ja, ja, ja, Nou ja, uh, uh, uh, je vindt het dus niet erg als wij morgen met jou meelopen en een microfoon ertussen houden hè. Nee, absoluut niet. Ik heb, ik heb een helm bij me van Arturio, uh, oh. en die moet hier natuurlijk wel even een krabbeltje ja, opzetten, dat is ja. wel helemaal leuk. Ah, een ja, gedenkwaardig moment, Een gedenkwaardig moment, dus dat, dat wordt natuurlijk helemaal fantastisch, dus ja, uh, ja, gewoon, ja jongens, dit, zijn, dit waren de kleurrijke rijders uit de jaren 70, en ja. je moet het ook zo zien, zo'n man heeft die jaren 70 overleefd, hè, dat is ja. wel heel wat, hè. Uh, een van de weinigen hè. Een van de weinigen. Hij heeft natuurlijk wel gewoon... Wees even eerlijk. Hij reed echt in de meest gevaarlijke auto's. Wat je maar kan nadenken. Ja. En uh, ook zo'n Messario. Dat hij zelf... Uh... Gemaakt had. Ik heb die auto ooit in het echt gezien. Ja? Ik was er niet in gezeten. Maar <laughs> <laughs> gelukt. Nee. waar hebben we niet gaan doen. Nee, nee. Zeg redder, dan nou hebben wij het afgelopen uh, middag hebben we het met, met Gijs van Lennep uh, er ook ja? over gehad over die veiligheid uh, van die auto's. En uh, wel of niet vastzitten in uh, gordels en dat soort dingen. En uh, Gijs is er ook een keer uitgeslingerd geraakt. En ja. hij kwam op zijn billen terecht. En, dat, uh, en daarmee uh, heeft hij eigenlijk zijn leven te danken, al was hij op zijn hoofd gevallen was er hadden nooit meer wat uh, ja dan was het eindoefening geweest. Uh, ja, we... Maar uh, maar mijn vraag is eigenlijk van uh, is het nou een kwestie van geluk uh, dat die uh, deze coureurs uh, oud zijn geworden of uh, toch wel uh, hun behendigheid en hun hun talenten? Nou, laat ik zo zeggen, met Gijs was het absoluut wel zijn behendigheid tussen talent. Dat was ja. natuurlijk een mega talent. En uh, want Gijs heeft echt heel gevaarlijke auto's gereden. Jongens, zo'n Porsche 917, waar die mee Laman Man won. Ja. En vergeet je niet, hè, we praten echt gewoon over de jaren 70. Uh, dat record wat ze toen gezet hebben qua snelheid en gemiddelde snelheid, heeft heel lang gestaan, hè. Dat hebben meer dan gewoon bijna 30 jaar gestaan. Dus uh, die auto's die gingen echt serieus, serieus hard. En ja. zo'n Porsche 917 zit je met je voeten voor de wielen. Het was echt helemaal niks, hè. Als je daar tegen een muur aan reed, was het gewoon klaar. was ja. het over. Ja. Einde verhaal. U heette Gijs van Lennep. Jammer, joh. Ja. Uh, dus uh, dat, jongens, dat soort ja, races hebben overleefd. Ook in de auto's daarvoor. Ze zijn op Zandvoort ook nu aanwezig. Zo'n Porsche 904 uh, streep 6, zeg maar. Uh, met zes linnetje. Het was een een vreemdje van helemaal niks. Met wat carbon... Nou, dat was geen carbon fiber. er was nog een omheen. eromheen. Mm. Ja, gebeurde er wat. Was het gewoon klaar. Dus ja. um, als je die tijd overleefd hebben, is het in eerste instantie talent. Is het in tweede instantie gewoon kunde. derde instantie ook heel veel geluk. Ja, ja en, toch wel. Uh, want ook Gijs heeft zware ongelukken gehad. Ja. En heeft het uiteindelijk overleefd. En er zijn een heleboel anderen. Ook een messario heeft zware ongelukken in de sportcast gehad. Oh, en op, het overleefd. Ja, ja, dus... Ja. Um, uh, het, het was een heel andere tijd, maar je wist gewoon, als je ging, ging je. En dat zie je nu op Zandvoort natuurlijk, hè, tijdens de historische Camperie. Daar zie je ook uh, die uh, auto's van de Formule Junior zie je rijden. Nou, Zo'n Lotus 22, als je daarnaast staat Benno, het is helemaal niks. Nee. Het is gewoon een zeepkist met vier wielen, maar er zit wel 160 pk achterin. Ja, ja, dus, ja. Uh, je moet het maar zo zien, je moet in feite een zeepkist uh, bouwen thuis en dan gooi je een, uh, een heel zwaar 250 motorfietsenmotor -motor achterop en dan ga je rijden, ja, ja, dat ja, is het. Ja, ja, ja, nou, veilig is dat niet natuurlijk, nee, dat... veilig is dat helemaal en de, niet. En die auto's <laughs> gaan uh, vanavond door het dorp heen rijden, dus ja, uh, ze moeten geweldig. niet uh, geen hoge drempels hebben en dergelijke, want uh, dat is niet goed voor de wagens natuurlijk. Nou, nee, sowieso voor de koeling. Kijk, zo'n formuleauto die heeft alleen maar op het moment dat die hard rijdt koeling. Ze hebben geen radiators aan boord en dat soort dingen. Of ze hebben radiators aan boord, maar geen venster op zitten. Die de boel, zeg maar, aan kunnen slaan. Want ze hebben ook geen dynamo, hè, zo'n auto. Dus het accutje gaat maar heel even mee. Uh, in het hele gebeuren. En is het gewoon klaar. Dus het is heel simpel. Um het is leuk voor die auto's, Ik zelf als eigenaar van zijn auto word je daar niet heel erg happy van als je niet gewoon even ook flink door het dorp kan rijden, dat in ieder geval die motor een beetje koeling krijgt. Want ze worden echt warm hè, het, als ze een stap voet gaan rijden worden die auto's enorm warm. Okay. Dus dat moet je oh. niet echt willen. Okay. Ja, dat het, moet je uh, niet echt willen. Is het uh, dat ze daarom uh, steeds uh, zo uh, optrekken, zeg maar, uh, ja, in, in de, de straat, het... en flink uh, gas erop? Uh. Nee, dat is ook show. Oh, <laughs> <okay>. <laughs> als je dat niet doet ben je wat watje. Dat nee, je moet, even, je, moet, je moet wel natuurlijk even het publiek ook laten genieten. Ja, ja, ja, simpel. Ja, ja. Als je dat niet doet, is het ook natuurlijk helemaal niet goed. Uh, dat is ook een beetje show. Nee, maar ze willen wel een beetje door kunnen rijden. Dat er gewoon rijwind in die uh, radiator komt. Zeker voor de Formuleauto's, hè. De toerwagens, dat gaat allemaal wel goed komen. Maar, uh, daar zitten fans in. De, de, dat wordt allemaal wel gekoeld. Maar zo'n hele oude Formuleauto, ja, die wil toch wel een beetje rijwind hebben. En dat ze af en toe eventjes de wieltjes laten spinnen. Dan is het 10 punten, hè. Gewoon een held. Ah, ja, ja. Dus... <laughs> Ze zeker weten. Oh. Ja, zeg Ren. Ja, ja, nee, ik wil het nog even over de Q1 hebben. Ja, Want, uh, ja tuurlijk. Ja, voordat we aan de Q2 uh, beginnen, we hebben een paar uh, afvallers. Er zijn er vijf uh, in totaal: Albon, Sargeant. Nou ja, de beide Williams uh, zijn uh, uitgevallen. Hetzelfde geldt trouwens voor uh, de, de Red Bull auto's. Allebei. Tsunoda ja, ja. en uh, Ricciardo en Magnussen. Die, is, uh, ja, die heeft ook de Q2 niet gehaald. Niet helemaal. Uh, een beetje het vaste prikje. Zullen we daar maar ophouden? Ja, maar, een beetje uh, vast die jongens die, nou die ja, het wil weten. Ja, Tsunoda verwacht je eigenlijk wel in Q2. Ja, heen? maar uh, heel simpel. Uh, op het moment die auto's zitten er gewoon niet bij. Zowel Ricciardo als Tsunoda, ze hebben gewoon de snelheid niet. En vooral in het uh, tweede gedeelte van het circuit komen ze er gewoon niet bij. Verliezen ze heel veel. Dus ja, de, ze, moeten, ze hebben daar wat zo de data zal vanavond daar nog wel even serieus even bekeken gaan worden. Waar, waar, waar het nou in zit. Want anders wordt het vanmorgen gewoon zo'n wedstrijdje. Nou, we doen mee, maar waarom? Dat ja. ga je gewoon krijgen met ja, die jongens. Die gaan, die gaan niet voor de punten. Zullen we daarmee ophouden? Dat is z veldvulling. Zeker. En Dat weet je gebeuren. wat ook opvalt, uh, Rendel? Dat is wel uh, mooi. Zo, hè? Die, uh, de racecoureur gaat voor het eerst naar de Q2 door uh, van dit jaar. Ja? Ja? ja. Echt. Die is vanavond dronken. Ja, die, die, die heeft een feestje te vieren. Die heeft een feestje te vieren. Jongens, ik weet niet wat er met die jongen is. Dat, het is zo'n megatalent. Want iedereen denkt, ja, hij rijdt achteraan. Nee, die jongen, somme. Maar het komt er gewoon niet uit bij hem. Het komt er gewoon echt niet uit. En of het nou aan de auto ligt, de rijstijl. Of dat misschien die hele Formule 1 hem niet ligt. Soms heb je het of heb je het niet. Uh, hij, is, hij is niet één met zijn auto. Dat zie je. Uh, uh, je moet maar eens kijken als hij op de baan rijdt. Hij maakt zoveel kleine stuurcorrecties, dat ik denk, ja, jij voelt je gewoon niet happy in die auto. En mm. uh, dat hij nou weer door is, is alleen maar omdat Formule 1 zo dichtbij is. Maar het komt er bij die jongen niet uit. Ik zou je zeggen, ik had eigenlijk wel verwacht dat hij wel uiteindelijk, Bottas wel, uh, gewoon veel meer... Uh, ja ...tegenwinst kon geven. En dat lukt gewoon niet. Simpel. Dus, want die jongen zijn echt een mega Maar het komt er gewoon niet uit. Het komt er gewoon echt niet uit. nou Dat kan altijd. We hebben meer van dat soort rijders gehad... Uh, ...waar het er gewoon niet uitkomt en dan houdt het gewoon op. het is dus gewoon klaar. Einde verhaal. Zo zien we volgend jaar niet meer terug. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, nee die is volgend jaar zit hij er niet meer bij. Dat... Uh, da, da, dat, dat is gewoon klaar over, jammer. Hoeveel geld je ook meeneemt. Zeker. Nou, de Q2 is begonnen, maar gaan we nog even door over de historische Grand natuurlijk. Ja, ja. ja. Rendel, morgen natuurlijk de nodige races. Het begint al heel vroeg. Vlak, ik denk, op negen uur al. En het duurt tot, ja. tot ergens half zes. Ja. Heb je nog races waar je echt op verheugt? Ja, De Le Mans, wel, is, auto's, uh, Formule 2. Nee, even heel eerlijk. Uh, Formule 2 is normale uh, Le Mans auto's. Ik, heb even, uh, ik ben nog niet op de ski geweest, hè. Maar het is, Formule 2 uh, is mijn grootste, hart vind ik de mooiste klasse die ooit bestaan heeft. Okay. Maar jongens, maar, maar we hebben veld, 15 auto's, 12 auto's betreft. Nou, nee, ik, ik, nee ik vergis je niet, deze... hoor. Het is, uh, nee? het is uh, t, t, t, uh, nog wel een autootje of 20, denk ik. Oh, oké. Okay. Uh. Nou, dat is wel redelijk. Nou ja, Formule 2, dat is, ik vind, de mooiste raceklasse die ooit geweest is. Daar mocht alles, daar kon een heleboel. Oké. Okay. Uh, ...gaat bijna net zo hard als de historische Formule 1, zeker uh, de top. Ja jongens, dat is een hele mooie klasse. Ik vind de Fia Lurani vind ik geweldig, al die uh, kleine autootjes zoals die uh, Lotus en die Stangolini's en dat soort dingen. Uh, prachtige mensen ook, echte amateurcoureurs die gewoon hun materiaal koesteren, daar kan ik enorm van genieten. Uh, ja, ik moet eerst zeggen, de Endurance-klasse uh, uh, met gewoon de dikke auto's, leuk, maar dan moeten er ook gewoon veertig staan. Simpel, die staan er niet, dan vind ik het al vrij een stuk minder. Ja. Uh, nee, maar uh, ja, uiteindelijk gaat het om het sfeertje, maar hoor, jullie zitten er al de hele dag in. Ja. Uh, Historisch kamp is prachtig, hoewel ik wel ga zeggen, en ik moet heel eerlijk zijn, ik heb vandaag een aantal mensen die kwamen van het circuit af ja. uh, terug en die zeiden uh, hier in de winkel, die zeiden rendel, het is veel minder uh, qua sfeer als voorgaande jaren. Okay. Dus ja, uh, dat, dat is natuurlijk geen goed, uh, goed uh, gevoel wat en je dan zit uh, te horen krijgt. Ja, weet ik niet. Ik ben er niet bezig kijken, dus ik heb geen idee. Maar ja, een hoop klanten zeiden dat wel. Die zeiden wel, rendel we zijn wel even langsgekomen, we zijn er geweest, maar het is niet uh, de sfeer die we, we gewend zijn dat het daar heerst. Dus ik heb geen idee wat er aan de hand is. Nee. Uh, ik vond een aantal stadvelden vrij klein, Moet ik dacht van, nou jongens, hoe is het mogelijk dat jullie niet meer auto's aan de stad hebben? Ja. Maar vergis je ook niet in de historische autosport, hè. Er kan zoveel gereden worden overal. Dus de ja. mensen gaan op een gegeven moment ook keuzes maken. Mm -hmm. hoe, uh, uh, ook die Formule 1, jongens. We hebben net Monaco gehad. dan hebben we weer zandvoort, Dan gaan ze weer Silverstone krijgen. Ja. Dus ze kunnen, en het kost toch een hoop geld. ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, en dat heb je ook in de Formule 2. Dat heb je in de andere race uh, uh, Op een gegeven moment maken ze keuzes. Uh, volgende week is er ook weer een heel groot evenement op uh, de Noemenburgering. Dat we gaan eens keuzes maken. Welke pakken we? Ja. Je kan niet meer alles pakken. Dat ja. gaat gewoon niet ja, meer. Dus ja, dan dat, dat resulteert wel hier en daar in een paar kleinere stadvelden helaas. Ja, maar ja, andere kant, hey, Twee auto's die heel veel lawaai maken is ook lekker. <laughs> ja toch? Moet je iets langer wachten voordat ze langskomen. Hè? Dus ja, nee, je moet iets langer wachten, maar nee. het is natuurlijk wel prachtig. Ja, dus, ja, ja, ja, ja. Het moet allemaal wel kunnen. Trouwens, ik zie nou, trouwens, ik, weet, ik zie je niet veel verder, maar ik zie nog steeds troll op één staan. Nou, ik zou hem inlijsten. Ja, ja, ja. ja. Zowel. Net Zowel. al, we praten morgen verder. En dan um, uh, uh, gaan we er gezellige zondag van maken. Nou ja, Sanford is altijd een mooie stad om te zijn, hè? dus is uh, overgezellig. gezellig. Ja. Uh, Gaat helemaal goed komen. Oké okay, <laughs> ja. man, we zien je dan. Okay. Hoi hoi, fijne hoi, avond. Hoi. Tot morgen. Hoi. hoi hoi. Morgen, hoi. Dat was Rendel vanuit Beverwijk. En uh, morgen zit hij hier in de studio. Jawel, van 1 tot 5 zijn wij er weer. EFM. Try to ignore that and means money.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 De dansbare versie van uh, Keigo van What's Love. Het is samen met uh, Tina Turner. Een uh, lekkere plaat van alweer een uh, aantal jaren geleden. We zitten weer in Q2 uh, van de kwalificatie uh, Benno. en uh, ja, ja. Ik zit en, even te kijken. Max op P1 op dit moment. Zo, kijk. Dat dus is op. goed nieuws. Lennon ja. Norris P2. Sainz op P3. En Piastri op P4. En Leclerc op uh, P5. Dat is op dit moment de stand van de Q2-kwalificatie. Nou, helemaal geweldig. Zeker, wat heb jij voor een mooi boek? Uh, ja, er Erik Weijers die heeft dat uh, laten slingeren hier. Of, oh. uh, nou ja, hij heeft dat uh, speciaal hier naartoe gebracht. Oh, ik en, denk, dan nemen we hem even mee. Er liggen wel meer boeken. Uh, en dat uh, wordt volgens mij is dat verzorgd door uh, collega Hans Botman. Die uh, een aantal uh, raceboeken. Dan kunnen we tijdens uh, uh, de wat uh, momentjes. Uh, dat we het even niet, ook niet meer weten. Wat inspiratie opdoen. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. En kijk, ik, ik sla het even open. Ik had dat hele boek nog niet gezien. En uh, de burgemeester van Zandvoort, Dame van Molenburg, heeft er een heel artikel. En uh, natuurlijk de Verstappen-familie. En dan hebben we nog een heel groot interview met uh, uh, prins Bernhard. Um, die dan uh, daar zijn hele verhaal vertelt van hoe die aan het circuit is gekomen. En, nou, en eigenlijk alle... En mensen die vandaag in de uitzending zijn geweest. Gijs van Lennep, En zo gaat het maar door. Het uh, is wel leuk dat je die mensen dan terug ziet in een boek. Terwijl je ze net persoonlijk gesproken hebt. Dat ja, dat is wel... veel leuker. Hè? Eigenlijk ja, gewoon ja, dat dat persoonlijk. Is veel, ja, veel ja. Maar leuker. Maar ik denk wel een, uh, een heel mooi boek. En het uh, heet Circuit: uh, uh, 75... Uh, even kijken, 1948, 1923, 75, 75 jaar. Ja. ja, en dat is, hebben ze natuurlijk een heel mooi boek voor uh, uitgegeven. En dat is uh, ja, voor de liefhebbers... Onder meer verkrijgbaar bij de Bruna in... Uh in Sandfort. Oh, dat zal vast wel. Ja. dat zal vast wel. Tom Coronel, die hebben we vandaag nog gemist. Maar ja, we hebben nog een dag, dat is fijn, hè? Ja, uh, morgen komt hij toch wel, Tom Coronel? Nou, we hebben onze zinnen gezet op uh, Cor uh, ja. uh, Dat is een, ook een legendarische coureur. Uh, en die man met die uh, hoed? Uh, waar... En die man met die hoed, die Italiaan. Uh, maar goed, dat is een zaak van Rendel, uh, want die spreekt zijn talen. Italiaans, uh, vijf talen spreekt Rendel. Nee, ik zeg maar wat hoor, maar uh, die. Uh, die, hij, hij herkent hem vast wel. En dan uh, gaat hij het gesprek met hem aan. Dus dan uh, sta ik erbij met een opnameapparaat. Dat beloof ik je. Zeker weten. Ja. Nou ja, kun je twee druk aan de gang als er weer nieuws over is... dan hoor je dat hier bij ZFM Race Radio... Uh, Lewis Hamilton trouwens op P2 op dit moment. Dat is natuurlijk wel een nieuwtje. Russell op P3. Dus de Mercedes doen het uh, wel goed. Goed zo. Ja, nou. die zijn lekker bezig. Weet je wie het goed deed in 2016? Nou. De allereerste overwinning van onze Max. Ja. Op datzelfde circuit als waar ze ja. nou op rijden. Dus uh, het is echt zijn circuit, zijn baan. 2016... Oh, jongen, echt. Uh, de... Ja, Nederland stond op zijn kop. Ja, hè? Nederland stond op zijn kop. En ja. Olaf Mol ook. Ja. En samen met Armin van Buren hebben ze deze plaat gemaakt. Geweldig. Okay. Luister naar Max Verstappen, dat hij uh, de overwinning uh, binnenhaalde. Binnenhengelde eigenlijk, moet ik uh, zeggen. In 2016, tijdens de, de GP van Spanje. 18 jaar is hij.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 Die jongens zien, Maar dit is een partij vette shit. Red Bull 1, Verstappen 2. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2. Zero play. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car.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 30-5, Raikkonen 30-2. Die voorstellen, daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè. Dat wordt spannend, hoor, met die pitstop. Die tellen links in beeld, kan er niet even gewoon meteen 10 rondjes okay. bij. 20. Je moet toch Jos Verstappen eten, die zit gewoon aan deze wedstrijd te kijken. Dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000. Dan heb je van de ochtels, dan heb je acne waar je het niet verwacht had. Dan zou het dan zo snel komen. Dichterbij. Overtaking is een art. Defending is een art. Mocht er nog champagne op het podium zijn, dan kan dat. Want je moet 18 zijn in uh, Spanje om de uh, champagne te kunnen spelen. De druk staat nog steeds vol op de ketel voor de om te stappen. Man, dat ik dit als commentaar op meemaak, dat lukt niet meer. Bizar. Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max stappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey! Yo ho! Oh. You are a race winner. Fantastic. What a great debut. Thank you very much, Christian. Ja, dat blijft een mooi fragment hè, van uh, Max Verstappen. Ja, prachtig. Ongelooflijk. Zo, oh, ja. ja. Die mol, hè, die kon er zo hey, leuk uit, yo, zet... hole, ja, ja, yeah. Die kon zo mooi ja. op z'n Ja, heerlijk. Nou, ja, mooie race. Morgen hopelijk ook weer, hè, daar in Spanje. Ja. En met Max Verstappen uiteraard uh, die weer uh, de pol gaat pakken. Daar gaan we het gewoon uh, voor duimen. We're gonna have some fun In this street, that's what they all tell me Incomplete, see all their fingers pointing. I say lust for the ones who can take it The morning is there, though it's hard to bear out in the cold. and uh, I'm uh, only shooting love. Ja, we zijn zo'n beetje nog eens uh, enig over hier in de studio, uh, doe, jij, doe jij het licht uit? Ja, ja nou ja, zo, uh, zo zit je met heel veel mensen. Van uh, Race Radio en ja. zo is iedereen in huis gereest. we zijn dus allemaal weer in de kroeg en wij oh, maar uh, uh, het uurtje man. En wij maar werken. Hierbij en wij maar, we werken. maar werken. Nou dat ja, stakkers. wat een leuke uitzending vandaag ja, weer. Nou ja, hè. Morgen mogen we weer. we dachten van Fred Hey, die gaat straks na vijf uur nog even twee uur dat doorstampen is zo, he, dat met dat Nederlandse zo. Nederland's zal, zal die al zijn uh, in de studio? Ja, ik mag het hopen, want anders is het stil. Wij nog een uur door. Uh, oh ja, dat vragen. is ook zo. En dan krijgen ja, we ja, dat. Ja. Nou, dat, dat doen we met liefde. En, uh, ja, morgen gaan we natuurlijk vanaf tien uur beginnen we gezellig met uh, jazz. Een uurtje jazz. En om elf uur uh, dan uh, komen Hans Botman en ik. Uh, en dan ga ik Hans dus even doorzagen over zijn uh, autosportverleden. Want hij is natuurlijk autosportverslaggever geweest bij het Algemeen Dagblad. En dat niet alleen, maar het, we hebben het natuurlijk over de historie. Van de autosport, en we gaan eens kijken hoe Hals dat beleefd heeft. In de nou dat is toch een twintig jaar lang heeft hij dat gedaan. Dus ja, dat en hij ging echt naar die race stoel ook, hè? Ja, ja, ja. Een aantal keer, uh, nou ja, hij weet het exact hoeveel uh, Formule 1-wedstrijden hij gezien heeft, exact hoeveel Le Mans-wedstrijden uh, hij gezien heeft. Dus, uh, dus dat gaan we allemaal beleven. En ik ga natuurlijk het hemd van het lijfje vragen, want uh, ik ben altijd reuze nieuwsgierig. Zeker. Nou, ik ben ook nieuwsgierig uiteraard hoe het met de kwalificatie gaat uh, in Spanje. Ineens heb ik meer wifi. Dus misschien jij ook. Ja, en, ja ik en, heb even verbinding. Heb die, je weer bewegende ik, beelden? Ik, ik heb op dit moment uh, beelden, maar er staan uh, nog geen tijden bij die ze gezet hebben. Ze gaan allemaal nu aan een uh, snelle ronde beginnen. Daar komen de tijden ook uh, tenminste. Ja, ja. Peres op uh, plek 1 op dit moment. Oké. Okay. Verstappen op P2, maar die gaat uh, zo dadelijk een tijd zetten. Heeft nog geen tijd gezet. Sainz op uh, P3 ook geen uh, tijd gezet nog. Jastie, yes, uh, P4. En Gasly P5, waarop ze dan uh, baseren dat ze op die plekken staan... terwijl ze nog geen tijd hebben gezet, dat weet ik ook weer niet. Maar... Nou ja. uh, acht minuten voor vijf en we kijk, ik kijk even naar een groot scherm achter Rob. Uh, en uh, we hebben het over tijden Rob. En hier is de beste rondetijd, dus 1 minuut 57.8. Dus uh, dat is denk ik ook wel redelijk snel. Dat, je... dat, uh, dat klinkt heel snel. Ja, binnen de twee minuten in zo'n rondje van uh, iets meer dan 4 kilometer uh, maakt... Uh... Dus, maar ja, dat kunnen we ook wel zien. Het vliegt hier allemaal voorbij. Ja. Het gaat zo snel. Ik kan niet eens zien wat voor auto's er rijden. Nee, ja, een... Max Verstappen die rijdt 1.12 uh, op het Cine. Ja, uh, ja. Uh, in Spanje. Ja. Ja, ja, ja, ja. Het is net zo'n lange baan, hè, volgens mij. Oh ja, is het Nou, dat weet jij wel. Dus nou, ja. Sainz uh, P2 op dit ja. moment. Piastri P3, P3. Met, met tijd allemaal, hè, waar we het uh, nu over hebben. Ja. Ocon op uh, P4. Een mooie plek. Peres P5. Nog zeven minuten te gaan in de Q3 van de kwalificatie van uh, de Grand Prix van Spanje van morgen. Oké, okay, nou, We gaan nog het even allemaal. een plaat draaien, komen we zometeen nog even bij je terug. Ja, gezellig. Lekker blijven luisteren naar Race Radio. En hier is Out of Touch. Ja, dat zingen de heren van uh, Daryl en John Oates toch weer goed, hè? I'm out of time. Dat uh, komt gretig uh, langs in uh, deze uh, single. Out of touch. Ja, wat is er alweer op, uh, Benno? En we zitten in de Q3, hè? Nou, ik had ik hem helemaal mee willen nemen, maar ja. dat gaat dus niet meer lukken. Dat gaat niet Nog lukken. Nog drie minuten, Theresa. Verstappen op P1, Norris P2, Hamilton P3, Russell P4 en Sainz P5. En uh, Perez op P9, de teamgenoot van Max Verstappen. Dat is dus wat betreft de reis. Ja, Verder kunnen we er niks meer helpen vertellen. En morgen, hoe laat begint de wedstrijd? Morgen gaan wij racen om drie uur. Oké, okay. nou dat, uh, dat kunnen we in ieder geval meenemen. Neem we hem le lekker ja. mee in de uitzending. Weet je wat ik zo leuk nog vond van, van Zandvoort? Even snel. De, de hoeveelheid vlaggen in het dorp. Het is zo leuk. Je ziet oranje vlaggen. Je ziet uh, racevlaggen. Ja. geblokte vlaggen. Je ziet uh, rood, wit, blauw met een tasje erbij. Iemand uh, weer geslaagd. En het uh, is dus alles door elkaar. Heel broederlijk en... Uh, en dus natuurlijk de voetbalvlaggen. Dus uh, geweldig. En uh, inderdaad, zo. als er een uh, Grand Prix is, ook altijd vlaggen. Ja. Gewoon uh, heerlijk. Ja. Een vlaggendorp zijn we geworden. Ja, heerlijk. Hey, ja, morgen weer Grand uh, Prix Radio, wilde ik zeggen. Ja, maar, uh, Grand Prix Radio. Ja, ja, ja Race ja, Radio. Race Radio. Dat race, in ieder uh, geval wel. Vanaf 10 uur uh, hier uh, vanaf de locatie Sikwi, Zandvoort. Bedankt voor het luisteren. Niet bedankt voor het deelnemen. En uh, morgen doen we het gewoon weer, hè. mannen en vrouwen. En iedereen die eraan meegewerkt heeft, tot morgen. Dag. Hoi.